Een beetje blackmail. Een hoorspelserie in zes delen, geschreven door Roderick Wilkinson. Bewerking Josephine Soer. Regie Mijn de Goede. Vijfde deel. Hallo Moppie, ga je op jacht? Sherlock Holmes. Doe dat geweer eens weg en neem nog een kopje thee, Smoedje. Neemt u me niet kwalijk, meneer Daly. Helemaal niet. Doet u dit met al uw gasten? Juffrouw McVey dacht dat het iemand anders had kunnen zijn. Wie? We zijn nu op een punt aangekomen waarop de ene kleine meid vindt dat de andere kleine meid moet worden voorgelicht over de slechtigheid van kerels. Laat en... mij het meneer Daly vertellen, Juffrouw McVey. Oké, hou gang. Juffrouw McVey vond dat ik iets moest weten. Betreffende een man. Ja. Betreffende de Republikeinse Partij. Ja. Betreffende een lijst van oud-leden en waar die vandaan kwam. En hoe die lijst gebruikt werd voor blackmail ten bedrage van 500 pond per telefoontje. Hij zou die vogel hoeven wij niks meer te vertellen, hij weet al alles. Weet u waar die lijst vandaan kwam? Jazeker, mevrouw Kenny. Van u. En weet u ook hoe die lijst in handen is gekomen van de afpersels? Nee, dat weet ik niet. Dat is dan jammer. Nou, ik ga weg. Jullie verzinnen maar wat samen. Als jij weet wie die lijst gestolen heeft... dan weet je ook wie jij een kopje kleiner moet maken. Wijs haar de achteruitgang, mevrouw Kenny. Vader denkt aan alles. Ja. Zegt u maar hoe lopen moet, mevrouw Kenny. Je komt er wel uit. Ja. En u moet het gozer niet alleen laten. Voor hij het weet, je, je brandkast. Weet je gewoon door? Dan gaat u zo via de achter. Ja. Bedankt. Het spijt me, meneer Daly. Ik wist niet dat u haar kende. Ze werd ineens bang. Vertelt u nog eens waar ze voor kwam? Ja, ze begon te vragen of ik een lijst van oud-leden bezat. Ik vertelde dat ik die inderdaad gehad had, maar dat die weg was. Zoek geraakt of gestolen. En toen zei ze wie ze was en ook wie Murphy was. Haar vaste vriend... Ik eerst niet waar ze naartoe wilde, maar toen begon ze over die blackmailtoestand, die blijkbaar werd uitgevoerd aan de hand van die lijst. Heeft ze verteld hoe Kelly en Murphy aan die lijst gekomen zijn? Ja, van een zekere Dalland. Dat was hun chef. Maar die Dalland had hem weer van iemand anders? Ja, dat was wel duidelijk. En dat was degene van wie ze de naam weten wilde? Ik denk het, ja. En kon u die naam geven? Nee, natuurlijk. De lijst is toch gestolen. Wanneer precies is dat gebeurd, mevrouw Kenny? En hoe? Even denken. September? Uit dit huis? Ja. We hadden hier een vergadering. Daarna was de lijst weg. Ik heb hem nooit meer teruggezien. Maar mevrouw Kenny... ...die lijst is vorige week nog officieel gebruikt. Gebruikt? Jazeker. Hij is gebruikt om een circulaire te sturen aan de oudleden waarin gevraagd werd om een bijdrage voor de partij. Oh, maar dat... dat weet ik helemaal niet, van? Jawel. Uw handtekening staat eronder. Oh ja, ja. Nu het zegt, u hebt gelijk. Het stensel was uitgetikt op een machine waar de hoofdletter T is weggevallen. Ik begrijp u niet, mevrouw Kenny. Heeft u me nog iets te zeggen? Nee. Mag ik u dan een goede raad geven? Ga vanmiddag nog weg uit Glasgow. Ga naar Londen. Dat kan ik niet. En gaat u nu alstublieft weg. Het ja. Je, je spreekt met Ken Daly. Hallo, Ken. Zit je nog steeds in Glasgow? Ja, nog steeds. Ben je wat wijzer geworden? Ja. Een verzoening tussen meneer en mevrouw Lemmeren kan je al vergeten. Hoezo? Ik heb tegendronken beide, maar ze voelt er niets meer voor. Voor het huwelijk bedoel ik. Dus er is geen hoop voor Charlie? Nee, dat kan u wel vergeten. Oké, okay, Eddie. Bedankt. Ik zal je een checkje sturen. Ik heb er misschien wel een nieuwe opdracht aan overgehouden. Ze heeft me een anonieme brief laten lezen. Je kent dat soort wel. Je man mag blij zijn dat hij je kwijt is. En meer van dat fraais. Die brief die kwam uit Glasgow. Uh, was er iets bijzonders aan die brief? Ja, hij was getikt en de hoofdletter T van die machine is weggevallen. Maar daar heb je waarschijnlijk niks aan, Ken. Oh, nee. <laughs> wel bedankt, Eddie. Tot kijk. Tot kijk en bedankt voor het karwei, hè. Dag. Dag. Moment. Okay. Nou, het hotel, die hadden het ligt niet naast de deur. Ik heb een half uur moeten zoeken. Wat is er aan de hand? We hebben ontdekt dat er zo belangrijk is aan dat district Del Marnock. Oh ja? Wat dan? De elektriciteitscentrale. Elektriciteitscentrale? Ja. Denk je dat ze daar een aanslag willen plegen? We weten het niet. Maar het is wel een belangrijke centrale. Neem je voorzorgsmaatregelen? Voorzorgsmaatregelen? Om 11.20 staat er 22 man opgesteld. Vanaf middernacht 86 man verspreid over het Park district. Nog eens 60 man verdeeld over punten waar we gisteravond ook al gesurveilleerd hebben. En zeven waren met twee radiosenders in de buurt van Durson Road. Voorzorgsmaatregelen, blijkbaar oorlog. Dat is er. Heb je de zenuwen? Ja, die zo'n een beetje. Weet je wel wat er hier gebeurt, Daly? De politie van Glasgow is bezig met de grootste operatie sinds de oorlog. En dat alleen maar omdat jij de kat de bellet aangebonden. We weten niet eens hoe die rotkat eruit ziet. Ik heb jullie toch aangetoond dat het nest die kat afkomstig is. Ja, en als we niks doen, dan lopen we nog veel meer risico. Nou begin je het te begrijpen. Ben jij alleen maar hierheen gekomen om mij te vertellen dat we risico lopen? Nee, natuurlijk niet. Larry, ik vraag het je voor het laatst. Is er iets, wat dan ook, wat je voor ons achter hebt gehouden? Nee, helemaal niks. Uh... We weten heel goed dat er nu al twee jaar een georganiseerde bende zit achter elk ernstig misdrijf. Ja? Nou, wat zul je dan? Ze hebben Gordon Graham in zijn nek geschoten voor de papieren die ik gevonden heb in zijn flat. Nee, ik denk dat wij het bij het recht eind hebben. Ik hoop het van harte. Ja? Ja, wie? Oké. Okay. Eh, uh, vraagt u maar of ze even wil wachten. Ik ben over vijf minuten beneden. Jill Bruce staat beneden bij de receptie. Moet dat nou? Die vrienden hebben we juist en die maar veel te niet Je kent Jill toch, is een prima meid. Heb je er verteld over vanavond? Ze heeft me geholpen met de inbraak in Graham's flat. We hebben samen die papieren bestudeerd. Maar ze weet niet dat de operatie vanavond is. Waarom niet? Nou, oh, vond ik beter van niet. Zeg, heb jij nog iets ontdekt, sinds gisteravond? Nee, niks bijzonders. Er is een pantoffel ingeleverd. Een wat? Een pantoffel, blauw-leer. Gevonden in Monroe Place. Dat is achter Graham's Flat, weet je dat? Ja. ja. Een vrouw heeft hem aan een wijkagent gegeven. Enig idee van wie dat ding is? Geen idee. Oh, misschien door iemand weggegooid. Nee, ik denk het niet. Ik denk het ding was gloednieuw. ...zag er nogal ongelukkig uit. <laughs> zo ziet hij er altijd uit. Hij maakt zich zorgen omdat jij zoveel weet. En ik maak me zorgen omdat zij zo bitter weinig wisten... ...voordat jij bij de zaak betrokken werd. <laughs> toch zijn ze niet gek. Ze wisten al lang dat er een soort georganiseerde onderwereld was in Glasgow. Ze wisten alleen niet... ...wat de Schotse Republikeinse Partij daarmee te maken had. En nou wel? Ja, ze weten nu dat het alleen een dekmantel is. Behalve dan toch het chanteren van Templeton. Dat is waar, maar daar komen we binnenkort ook achter. Waar gaan we naartoe? Ik moet een man spreken over zijn voeten. Zal ik jou ergens afzetten of wil mee? Niks afzetten. We gaan die man samenspreken. Komt u verder, meneer Daly? Dank u. Meneer Jarvis, dit is je Bruce, een vriendin van me. Hoe maak het? De vrouw. Meneer Jarvis, waarom hebt u me niet de waarheid verteld de vorige keer? Wat zullen we nou krijgen? Ik u... Laat waar... me alsjeblieft geen tijd verknoeien. U hebt nooit een gedaante op de trap kunnen zien, want er was geen licht. Geen licht? Geen licht. Nou, kom op, vertel maar. U was op straat. Op straat? Op straat, en daar hebt u uw pantoffel verloren. Die blauwe met de geruite voering. Hoe nou, weet u dat omdat u de vorige keer twee ongelijke pantoffels aan had toen ik hier was. En de ontbrekende pantoffel is gisteren gevonden door de politie. Oh, uh, ja... Uh, Dit is een moordzaak. Beseft u wel dat dat geen grapje is? Kom, vertel op. Wat is er gebeurd? Ze kwamen me opzoeken. Wie, ze? Twee man. Ik kende ze niet. Ze zei dat ik mijn mond moest houden. Anders zou er met mij hetzelfde gebeuren als met die jongen van overkant. Wanneer? Woensdag. ...zowat twee uur voordat u kwam. Ik hoorde het schot die nacht. En toen? Ik rende naar beneden. Toen ik bij de ingang kwam aan de straatkant... ...zag ik een man wegrennen. Hoe zag hij eruit? Het was een lange vent in een zwarte jas en een gleufhoed op. Ik rende achter hem aan, maar verloor mijn pantof. Ja, toen ben ik hem kwijtgeraakt. Zou u hem herkennen? Ik denk van wel, ja. Goed zo. Hebt u een telefoon? Jazeker. Daar in de hoek. ga je bellen. u ook van politie. Ik heb de hele nacht bescherming nodig voor deze getuigen. Daar zou ik heel dankbaar voor zijn. Hoe laat is het? Vijf uh, voor half twaalf. Doe het rampjes omlaag. Dat kunnen we beter zien. Zo beter? Ja. Ik vraag me af wie er is. Ik weet zeker dat het niet Charlie Lameron is. Iemand moet zijn kantoor gebruiken. Maar zo laat op de avond. Ik snap dat niet. Misschien een inbreker? Een inbreker doet er geen licht aan. Wie denk jij dan dat er binnen is? Er is maar één manier om daarachter te komen. Ken, wees voorzichtig. Misschien is hij gewapend. Hij? Ja, hij. Ach, denk jij dat het een vrouw is? Ik weet het wel zeker. Wacht op in de auto. Geen sprake van. Ik ga mee. Jij eerst. Oké. Okay. Goedenavond, je voor Bellamy. Oh, ik... Uh, goedenavond. Mag ik u voorstellen, dit is je voor Bruce. Jill, dit is je voor Bellamy. De voortreffelijke secretaresse van Charlie Leveron. Goedenavond. Och, uh, zo laat aan het werk, je voor Bellamy? Ja, ik... Uh, ik moest nog wat doen. Iets dringend. Mm Hebt -hmm. u altijd tijd, de sleutels van de safe? Uh, ja. Nou ja, uh, soms. Niet altijd. Ik... Uh, ik moest iets zoeken. En? Hebt u het gevonden? Nee, het, uh, ik heb het niet kunnen vinden. En wat hebt u daar in uw hand? Mag ik even zien? Nee. Laat kijken, anders bel ik de politie. Wat wilt u? Gaan jullie maar even zitten. Dit kan een tijdje duren. Ken, weet je nou wel zeker dat... Sinds ik in dit vak zit, heb ik veel soorten mensen leren kennen. Maar één type heb ik nog nooit onder ogen gehad. En dat is de vuilspuitende anonieme briefschrijver. 9 van de tien zijn vrouwen, heb ik me laten vertellen. Ik weet niet waar u het over hebt. Zeker wel, dame, dat weet je best. Jij hebt brieven geschreven aan twee mensen die jou kenden... en je tikte ze op die oude machine waar de hoofdletter T bij wegvalt. Huh. Logisch dat er iemand achtergekomen is dat jij het was, nietwaar? Maar u vergist zich. U bent krankzinnig. Maar het is allemaal niet zo erg, hoor, je voor Bellamy. Ik zorg wel dat er voor u geen nadigheid van komt. Maar weet u... Ik heb de brief die u aan Lewis hem hebt geschreven. Geef terug. U hebt het recht niet Oh, op... jawel, dame. Het is een anonieme brief. Niet waar? Wat gaat u daarmee doen? Niks. Ik verbrand hem, als u dat wilt. Oh, doet u dat? Oh, alstublieft. Ik... Ik had hem nooit moeten schrijven. Ik kan hem natuurlijk ook aan de politie geven. Dat zou er tot gevangenisstraf kunnen leiden. Maar als u een paar vragen wilt beantwoorden... Wat voor vragen? Vertel hem maar gewoon de waarheid. Wat deed u met die lijst van oud-leden nadat u de brieven had verstuurd? Wat voor brieven? De Betelbrieven. Weet u nog? Verzoeken om een bijdrage voor de partij. Dus 2000 waren het er, geloof ik. Het, het was geen lijst. De namen stonden op kaarten. Op kaarten? En waar nog meer? Alleen maar kaarten. Het waren niet alleen kaarten, dames. Denk eens goed na. Wat nog meer... Enkele papieren. Juist. afleggingen Er stond geheim boven. Ja. Hoeveel? Hoeveel, vraag ik? Honderdtien. Hou je mond chill. Dit is belangrijk. U hebt de bijzonderheden overgetikt, nietwaar? Namen en adressen van de ouders en zo. Ja toch? Ja. En die bijzonderheden zijn nu in andere handen. Nietwaar? Als u nu even met uw gedachten terug wilt gaan naar vorige week dinsdag... Ik beantwoord geen enkele vraag meer. Ik ga naar huis. U gaat nergens heen voordat u de volgende vraag hebt beantwoord. Vorige week dinsdag kwam ik dit kantoor binnen om meneer Lammerman te bezoeken. Herinnert u zich dat? Dat was de eerste keer dat u mij zag. Dat herinner ik me. Toen ik met uw baas aan het praten was, stond zijn deur op een kier. Dat was het toch? Ja. En u hoorde een gedeelte van het gesprek, nietwaar? Daar kon ik niets aan doen. De deur stond open. En dus hoorde u mij meneer Lammeren vertellen... dat een jonge man genaamd Gordon Graham vermoord was. Waarom niet? Ja. Zal ik verder gaan? Ken toe alsjeblieft. Nee. Nee, ik kan u niet zeggen. Goed, juffrouw Bellamy. Ga dan maar naar huis. Uw rol is uitgespeeld. Ik ben verder niet van plan iets te doen. Gaat u maar. Hier is uw jas. Dank u. En als u nog eens anonieme brieven schrijft... juffrouw Bellamy... tik ze dan niet, maar schrijf ze... Dat is niet zo gemakkelijk te achterhalen. Ja. Dag. Hm. Hoe laat is het? Uh, tien over half twaalf. Zeg Ken, wat is dit allemaal? Ik leg het je nog wel uit. We hebben niet veel tijd meer. Ik ga Pollock bellen. Politie. Mag ik brug die Pollock? Een ogenblikje. Pollock hier. Harry, je spreekt met Daly. Hallo. Is er nog nieuws? Nee. Ray is met uh, vier man in de elektriciteitscentrale. En uh, iedereen is ondervraagd. Uh, stokers, ingenieurs, elektriciens, noem maar op. De directeur die denkt dat we niet goed sniks zijn. Hoe staat het met de ingangen? Nou, niemand is binnengekomen en niemand weggegaan. Dus niks aan de hand. En jij, waar zit jij? Het kantoor van Charlie Lameron. Hm. Ik had er wat te doen. Eh, uh, bel je maar als je meer weet. Ja, zodra we iemand te pakken krijgen, bel ik je. Ja, tot straks. Dag Harry. Waar zit Pollock op te wachten? Op iets. Wat je maar wilt. Geef niet wat. Zeg Ken, is het misschien vannacht? Ja. Ze plannen een overval om twaalf uur. Dus daarom maakte je je zorgen over de tijd. Hoe ben je erachter gekomen dat het vannacht is? Dulland praatte zijn mond voorbij toen ze me gisteren naar zijn kantoor brachten. Ja, hij kon niet weten dat ik zou ontsnappen. Wat gebeurt er nou? Van alles. De hele politiemacht is op de been... voor het geval dat het onderkomt. Ray en Pollock zetten hun reputatie op het spel. Het is een, blijft een gok. Waar precies zitten die politiemensen? Overal in het stadsgedeelte dat in de papieren genoemd wordt. Ray en de mensen zitten in de Delmarno-krachtcentrale. Pollock die... Ben jij daar, Daly? Ja. Met wie spreek ik? Peggy McVeigh. Was je toch verdomme? Ik heb je overal geprobeerd te bereiken. Toen heb ik het hoofdbureau van politie gebeld. En een of andere op gaf me dit nummer. Waar zit je nou? Op het kantoor van een vriend. Wat is er? Ik was bij Murphy in het ziekenhuis. Hij is er slecht aan toe. Ik heb een boodschap voor je. Ja? Wat voor boodschap? Hij zei... Zeg tegen Daly Dat het een tijd... Ja. Hallo? Peggy? Wat is er gebeurd? Peggy? We hadden verbroken. Ja... Maar niet door de telefooncentrale. Ik ga Pollock bellen. Politie. die Pollock, dringend. Oh, een momentje. Met Pollock. Harry, Ja. neem ogenblikkelijk contact op met Ray. Zeg hem dat het een tijdbom is. Een tijdbom? Waar? Dat weet ik niet. Waarschijnlijk dicht bij de generatoren, zodat de elektriciteit uitvalt... Ik heb dit van Peggy McVeigh. Mm -hmm. Murphy gaf haar de boodschap voor mij. Waar is die Peggy? Ze werd afgesneden. Het is nu 11 uur 47. Harry, je hebt 13 minuten om die bom te vinden. Schiet op. Oké. Okay. Ken? Er gaat beneden een deur open. Ja. Rustig maar. Maar ik ben een beetje bang. Stil maar, schatje. Blijf rustig zitten.